Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ruim 6 miljoen Nederlanders vinden social media als WhatsApp, Facebook en TikTok... een gevaar voor de mentale gezondheid. Dat blijkt uit landelijk onderzoek dat vandaag verschijnt. Ruim 2 miljoen mensen hebben door sociale media keuzestress. En ze zijn bang iets te missen. Vooral de generatie millennials van 29 tot 44 jaar... en Gen Z, 15 tot 28-jarigen, voelen zich ongelukkig. Tieners zitten het meest op de sociale media, bijna 3 uur per dag... De leden van de VVD zijn bij elkaar op een partijencongres. De eerste sinds de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens VVD-leider Jezel Gus heeft de partij een rumoerig half jaar achter de rug... waarbij dingen volgens haar echt beter hadden gekund. Ze had niet verwacht dat er zoveel kritiek van VVD-leden zou komen... om een mogelijk kabinet met PVV, NSC en BBB alleen te gedogen. Volgens Jezel Gus is er nog steeds een goede kans op een vruchtbare samenwerking... en die wil ze niet voorbij laten gaan. Steeds meer landen schorten hun financiële hulp aan de UNRWA, de VN-organisatie voor Hulp aan de Palestijnen, op. Medewerkers van die organisatie waren mogelijk betrokken bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. De chef van de UNRWA zei gisteren dat naar meerdere me medewerkers een onderzoek loopt. De Verenigde Staten, Australië, Canada en Italië hebben hun hulp inmiddels opgeschort. Israël wil dat de VN-organisatie na de oorlog stopt met hulpverlening in de Gazastrook. De Duitse bondskanselier Scholz heeft zijn zorgen uitgesproken over de opkomst van extreem rechts. Partij AFD is in de peilingen de tweede partij van Duitsland. In veel steden is afgelopen tijd tegen de opkomst van AFD gedemonstreerd. Scholz kwam vandaag met een videoboodschap vanwege de bedrijf, bev, bevrijding van Auschwitz, vandaag 79 jaar geleden. Het weer droog met zon en sluierwolken en het is een graad of 7. Ook morgen de hele dag droog en dan is het met 8 tot 12 graden vrij zacht.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 Lekker hè, deze single uit de jaren 80. Je hoorde Womack en Womack en Teardrops. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer in de studio Tolweg 10A. En dat betekent ZFM uh, met Zandvoort op zaterdag. En vandaag tegenover mij, uh, als het uh, lukt met uh, koptelefoon, lukt dat uh, reset, ja, of niet? Ik heb een heel ander muziekje erop. Oh, pak de microfoon er even bij en dan... Uh, ja, goedemiddag uh, Richard. Hey Rob. Hey, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Ja, leuk dat ik hier weer, uh, weer ben. Ja, ongeveer één keer per maand uh, dan mm -hmm. uh, zit jij uh, tegenover mij. En uh, ja, wat gaan we vanmiddag allemaal doen, uh, Richard? Ja Rob, we gaan uh, beginnen even met wat, uh, wat Zandvoort nieuws uh, zo. Dan doen we om half drie een weerbericht. Uh, ondertussen gaan we ook uh, live schakelen met uh, voetbal. Want uh, HCSC is op bezoek uit uh, Den Helder en we gaan... Uh, Schakelen met Piep Pijper. Dan uh, om na drieën hebben we een, uh, gaan we bellen met uh, Rob Smits van Café 4. Over, uh, die, die heeft een evenement daar in het uh, café. Ja, raad je plaatje, dat is onwijs leuk. Nou, hij vertelt er uh, straks alles over. Ja. En uh, wat, uh, wat nieuws uit uh, Zandvoort. En uh, we gaan het uh, hebben over Bodine Monet. Weet je wie dat is? Nou ja, nu wel, maar eerst niet. Nee. Om... Een uh, zangeres uit uh, Zandvoort. En uh, ze gaat uh, nou ja, Duitsland vertegenwoordigen hè, op het Songfestival, waarschijnlijk. Ja, ja. ongelooflijk hè, dat niemand haar kent. Tenminste, nee. dat, dat we, we haar niet kennen. Dus we gaan uh, uh, daar iets over vertellen. En uh, we gaan het plaatje draaien die, nee. ze, die ze heeft. En dan uh, na vier Pit Report met Rendel Lawson. En Marco komt op bezoek. Marco de mis. Laatste van de maand. Dus we hebben weer een, een mooi stuk uh, prowessie van uh, Marco. Ja, en dan Dier van de Week. En dat is het. Zeker. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren. En heel veel lekkere muziek ook hier op de Sanfordse Radio. Hier is je Douwe Bob. All right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 Ja, dit soort uh, pareltjes uh, hoor je niet meer zo vaak. Maar wij uh, draaien ze bij de Stanfordse Radio. The the War Brothers and Cross That Bridge. Daarvoor trouwens uh, de ene laatste single van uh, Dabo Bob. This world is our home. We gaan het hebben over het uh, nieuws uh, uh, uh, Richard. Want er is wel het een en ander gebeurd weer. Ja Rob. <coughs> het uh, leven staat nooit stil. Hè? Nee zeker. Zeker. <laughs> Um, nou, ik wil even beginnen met een uh, nieuwtje wat, uh, wat mij persoonlijk ook wel, uh, uh, jou zeggen dat raakt. Uh, Aanscherping regels natuurgebieden van natuurmonumenten. Ik vond dat toch een, uh, nou op zich nog niet zo'n vreemde titel. Maar als u dan verder kijkt dan denk je, hé, hey, op op opmerkelijk. Natuurmonumenten heeft de regels voor het gebruik van natuurgebieden flink aangescherpt. Zo mag een bezoeker nog maar maximaal 300 honden bij zich hebben. Zijn drones altijd verboden. Net als asverstrooiing en moet de toestemming worden gevraagd voor bijvoorbeeld een therapiesessie in het bos. Nou, dat vind ik toch, die asverstrooiing vind ik al opmerkelijk. Um, en bijvoorbeeld een therapiesessie in het bos, als je nou met z'n tweeën daar loopt, denk ik, what the heck. Dus vandaar dat ik dat toch opmerkelijk vind. Nou, de strengere regels zijn volgens de natuurbeheerder nodig, omdat het steeds drukker wordt in de natuur. Planten en dieren lijden eronder. Vooraf toestemming aanvragen. En dat kost geld. De basisregel is vanaf nu volgens Natuurmonumenten... dat in een natuurgebied alleen is toegestaan... wat op de gele borden bij de ingang van het terrein staat vermeld. Elke activiteit die daar niet op staat is verboden. Op de paden blijven en geen groepsgewijze bos Het is ongewenst dat bijvoorbeeld influencers... steeds vaker zomaar de natuur ingaan voor opnames op de mooiste plekjes... En daarmee planten vertrappen en vogels laten schrikken. Ook de populaire therapeutische groepsgewijze bosbaden. Heb jij enig idee op wat dat is? Geen idee. Nee, ik weet het ook. Nee. <laughs> Zorgen voor te veel druk op de natuur. Natuurmonumenten verbieden ook asverstrooiing, het plaatsen van herdenkingtekens of het houden van een afscheidsceremonie in de natuur. As is slecht voor de bodem en een ceremonie kan storend zijn voor anderen. De natuurbeheerder verwijdert de bloemen of aandenkens. Nou, dan nog een klein berichtje. Benzinestation Total Strijder gaat sluiten. Het Total Strijder Benzinestation en shop aan de burgemeester van Alverstraat in Zandvoort... is nauwelijks weg te denken. Toch gaat het benzinestation na 60 jaar haar deuren sluiten. Nog een klein weekje te gaan en dan per donderdag 1 februari... Kan er niet meer getankt worden op het vertrouwde adres aan de Verlendeweg. Het tankstation gaat plaatsmaken voor 102 huur- en koopappartementen. Het autobedrijf Autostrijder, Showroom en Werkplaats blijven gewoon nog open, totdat zij gaat verhuizen naar de nieuwe nieuwbouw in de Curie Straat. Ja, nou ja, dat, uh, die zijn open tot uh, half maart uh, op deze locatie, wat ik uh, vorige week hoorde van. Uh, Jimkeur in onze uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. Okay, leuk. En tot half februari kan je, zeg maar, je auto of brommer nog afspuiten. Dan kan je hem daar nog schoonmaken. En vanaf half februari gaat dan de stroom van het pand af. En dan draait de garage nog een maand door op een noodaggregaat. Oh, wel apart, hè? Ja, helemaal apart. Ja. Dus, nou ja, dat, wat dat betreft. En we hebben nog goed nieuws, hè, wat we net ook aan het begin van de uitzending vertelden, ja. Richard. Bodine Monet. Uit Zandvoort. Nou, en ze woont in Zandvoort, hebben we net uitgevonden, Rob. En ze is in Zandvoort geboren. En ja, zoals we net zeiden, we hadden er allebei nog niets van gehoord. Dus wel heel leuk dat ze nu uh, omhoog komt, zeg maar. En uh, ze is mogelijk de vertegenwoordiger van Duitsland op het Europese Zonfestival. Wow, dat zou mooi zijn. Ja. De 23-jarige Zandvoortse zangeres Bodine Monet is doorgedrongen tot de finale van de Duitse Nationale Voorronde. Op 16 februari is de bekendmaking. Bodine, die in Zandvoort is geboren... en met haar Canadese ouders enkele jaren geleden in Zandvoort belandde... heeft in 2014 en in 2016 meegedaan aan de Voice Kids. In 2019 deed ze mee aan een speciale aflevering... van De Beste Zangers met YouTube-artiesten... en een jaar later was ze weer te zien in We Want More, een talentenjacht op SBS6. Tijdens die finale neemt Monette het met haar lied Tears Like Rain... op tegen acht andere kandidaten. En dat Tears Like Rain, dat gaan we zo uh, horen. Het publiek bepaalt de helft van de uitslag. De rest van de punten komt van een selectie van internationale jurys. CFM Zandvoort wenst haar heel veel succes. En dan gaan we nu luisteren naar... Bodine Monette met Tears Like Rain. Gried a flood. Water was all around me. Water, it made me doubt me. How many nights, how many times. Blood, blood of a girl just like me. You really kept it low-key. How many nights, how many times. Baby, she was just a silver lioness. No more tears like red Putting it all behind me So many nights, so many fights We lost, if I ain't the one you die for Then you ain't the one I cry for Done with the lies, wasting my time Baby, she was just silver lining No more fear Nou, onze twaalf punten gaan daarheen, eh, Richard. En naar Badine Monets met Tears Like Rain. Wat een uh, geweldig uh, nummer. Wat uh, Duitsland dan uh, waarschijnlijk gaat kiezen voor het Zonfestival. Want nog niet helemaal zeker. Het weten we half februari. En dan, uh, ja, als het uh, daadwerkelijk uh, door is... Uh, dan gaat er in Zandvoort ook wel een uh, feestje gevierd worden. Met iemand uh, die dan uh, ja, de Duitsland gaat vertegenwoordigen. Tijdens het aankomen, de Songfestival. In onze bijdrage moet je nog maar zien dan, Richard. Ja, ja precies. Wij kunnen nog aan de bak. We uh, <laughs> weten nog niet uh, wat er gaat gebeuren. Maar ik vind het wel leuk, want we hadden natuurlijk vorig jaar nog die uh, Griekse inzendingen. Van die ja. Nederlandse dame. Ja. Dus het we, is wel heel leuk dat we toch uh, op die manier toch veel uh, ja, te horen zijn. Zeker. Nou ja, heel veel mensen zeggen dat nummer uh, nummer is Like Rain... lijkt heel erg op de 2013 uh, deelname en winnares Emily de Forrest. Met uh, Only Teardrops. Ook uit uh, ja, een beetje, een beetje dezelfde beat. We kunnen het wel even laten horen. Hoor, trouwens uh, ja, Leuk. We wel. kunnen mensen daar uh, zelf over uh, oordelen. Of het er een klein beetje over, uh, op lijkt. Uh, dat uh, nummer. Hier is Emily De Forest. En uh, Only Teardrops. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so odd? Look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame and face me now Here on this stage tonight Let's leave the past behind us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so hard? Oh, look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame But Tell me How many times can we break the rules between us? Only drops. How many times do we have to fight? How Nou, daar zijn wij toch een keer voor Duitsland hè, met het zonfestival. Uh, Ook leuk. Trouwens, zometeen het weerbericht. Allereerst het schoolrapport ligt boven in de kast. Er hangt ook elke spijkerbroek die haar vroeger heeft gepast Haar eerste bruine teddybeer slaapt nog bij haar in bed En ze heeft nog steeds het peukje van haar eerste filter sigaret Haar allerlaatste melktand wordt altijd nog bewaard Net als elke liefdesbrief en elke aanzichtkaart Die allerlaatste brief van hem die houdt zij apart En ze draagt zijn mooiste foto nog altijd op haar hart en waar ze loopt te wandelen, raakt de natuur van de slag. Daar wordt het midden in de winter snel mooier In de kinderfiets staat achter in de schuur, en van haar grote liefde hangt een poster aan de muur. Ze draagt nu de verlovingsring aan een hang om haar nek, en draait nog steeds het bandje van hun laatste telefoongesprek. En waar ze loopt te wandelen, raakt de natuur van de slag, daar wordt het meer. En waar ze loopt te wandelen? En waar ze loopt te wandelen, schijnt daar de zon, hè? Dat is dan de vraag, Richard. En het schijnt hier ook weer de zon? Ja, op. daarom. Dus kan hier gerust wandelen. Lekker wandelweer. En hoe gaat dat de komende dagen worden, Richard? Er zijn vandaag een flinke periode met zon en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt een graad of 8. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Er waait niet meer dan een zwakke zuiden- tot zuidoostenwind. En het koelt af naar waarden rond iets onder nul. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft wederom droog en er waait een meest matige zuidenwind. De temperatuur komt in de middag uit op een graad of acht. Opnieuw dubbele cijfers. Maandag is er een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft wederom droog. En bij niet meer dan een zwakke zuidenwind loopt de temperatuur op naar 10 graden. Dinsdag is er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De zuidwestenwind is meest matig en het wordt 11 graden. Ook de rest van de week blijft het zacht winterweer met dagelijkse temperatuur van 10 of 11 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en wolken en geleidelijk stijgt de kans op een bui. Oké. Okay. Nou ja, afwachten maar hoe het verder gaat verlopen. Gelukkig is het weer wel een beetje ja, onvoorspelbaar. Dus wie weet krijgen we ook weer heel mooi weer de komende tijd. Laten we dat hopen, Richard. En mensen die het weer willen nalezen... ga naar www.ricoweer.nl En dan gaan we naar begin jaren negentig met uh, deze Joesun de en Nena Cherry in 7 uh, Seconds. wel eens van die nummers waar je ook een uh, mooie herinnering uh, aan hebt. Nou, uh, wat mij betreft uh, bij deze single, hè, misschien hebben jullie dat ook wel, Nena Cherry en uh, Yusune Duro die met 7 uh, Seconds Zometeen gaan we naar Duitsersveld voetbal met Piet Pijpen die daar verslag van doet. Maar eerst zijn we happy! Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. En dan echt ja, weer om happy van te worden. En daar ging de plaats van Farel Williams ook over. Een single van alweer een paar jaar geleden. Maar leuk om hem weer eens te draaien hier op de Zandvoortse radio. We gaan live schakelen naar een zonnig duintjesveld. En daar is Piet Pijper aanwezig bij de voetbalwedstrijd van vanmiddag. Piet, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, is het lekker daar in het zonnetje, Piet? Het zonnetje schijnt lekker. Ik sta even uit het zonnetje nu, maar het is een, een, een klein beetje zuidwestenwind. Mooie ambiance om hier een mooie wedstrijd van te maken. We zijn twee minuten geleden afgetrapt en uh, Zandvoort heeft het TOS gewonnen. Dus we willen altijd graag de tweede helft. ...naar de kantine toevoetballen. Dat heeft een psychologisch effect, vinden ze of denken ze. Dus wat hebben we gewonnen? Dus de tweede helft gaan we naar de kantine toevoetballen. Uh, we zijn begonnen met een, uh, met, toch met een paar mensen die er niet zijn. Hij is voor langere tijd geblesseerd. Raymond Lagerburg is vandaag geblesseerd. Koen Maghiels is nog geblesseerd. Het goede verhaal is dat Dylan Kreuger is na een blessure. Vorige week heeft hij ook al meegaan, is terug en vandaag is ook Rico van de Burg... Rechtsbek is ook weer in, in de opstelling terug, dus die zijn terug. En op de bank zitten onze Luc Steenkist en nog een aantal anderen. Oké, okay, dus, ja, ja vandaag spelen we trouwens uh, tegen een team uit Den Helder helemaal, hè? Ja, dit is denk ik wel de verse tegenstander in deze klasse. Die jongens die zijn ook heel verstandig, uh, vind ik, uh, als voetbalbestuurder. Ze zijn gekomen met een bus, dus die gaan allemaal gezellig straks met z'n allen op de heenweg maar ook weer terugweg in de bus naar huis, het is ten helder inderdaad. Dus ze nemen een positie in twee plekjes lager dan een SV Zandvoort op de ranglijst, dus het is niet, niet zomaar gewonnen ook. Ze zien er allemaal keurig gekleed in een paars tenue uit. En het uh, lijkt een mooie wedstrijd te worden. Laten we dat hopen. Zeker. Nou, mag ja. nog even terugkomen op de wedstrijd van vorige week tegen Want We konden hem net niet helemaal meenemen hè? vanwege het uh, ja. latere begin om kwart over drie. Maar uh, ja, die wedstrijd is uiteindelijk inderdaad uh, geëindigd in een 1-1. Uh, waren we daar tevreden mee? N nou, dat denk ik denk, dat, denk dat, het, uh, dat onze technische leiding en ook de spelers er zeker niet tevreden over waren. En de, de wedstrijd ging uit als een, als een kaars, maar het was ook inmiddels pikdonker. Want het was bijna een 6 uur natuurlijk heel Ja, Jij ging uur uit de uitzending. Dus half zes afgelopen. Met 1-1-1 is het niet goed tegen de onderste, natuurlijk. Dat is niet goed. Dus laten we hopen dat vandaag het beter gaat. Vandaag beter en winnen in ieder geval van HCSC uit Den Helder. Ja, het is aftastend. En zodra er wat geks is, dan meld ik me. En anders spreken wij bij elkaar. Oké, dan komen we straks aan het eind van de eerste helft weer bij je terug, Piet.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 Disco Throw your troubles away Dance to the music Dance That the DJ plays. play Well alright And then the lights come on Yeah Like you knew they would Ha <laughs> Got cold Gone home And face the music that don't sound too good. Ain't that go Listen, Lord, it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, is a real motherfucker, yeah. Oh. Die blijft dat uh, gewoon lekker doen. Hè? Een uh, mooie klassieker. Johnny Kita, Watson Wat hoorde in Love is the Real Mother for You. Eigenlijk ook wel een beetje een plaat voor uh, Raadje Plaatje. Voor vanavond bij uh, Café 4. Daarover straks uh, veel meer hier op de Sofels Radio rond half 4. Dan hebben we Rob Smits, de eigenaar van uh, Café 4... over Raadje Plaatje in de uitzending. Daar hebben we hebben nog een uh, Zandvoortse nieuwtje voor je. Ja Rob, het HDMZ Museum is verkocht, maar culturele bestemming blijft mogelijk behouden. Het pand van het voormalige HDMZ Museum is officieel verkocht. De nieuwe eigenaar heeft de intentie om de publieke en culturele bestemming van het pand voor Zandvoort te behouden. En is daarover met de gemeente in gesprek. Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden als dat, als dat lukt, want het is wel een prachtig pand. Maar ja, wat moet je er anders mee? Hè? Dat ja. is ook de vraag. Ja, ja, ja, dat is de vraag inderdaad.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 Bijvoorbeeld een uh, aantal kunstenaars die zich uh, vertegenwoordigen daar... en uh, daar uh, zeg maar hun atelier uh, gaan houden. Ja, lijkt me een voorbeeld. Ja. Wethouder uh, Gert-Jan Bluis bevestigt dat er gesprekken met de nieuwe eigenaar hebben plaatsgevonden... en noemt deze prettig en constructief. Voorlopig is het, wat mij betreft natuurlijk goed nieuws... dat het niet is verkocht aan een supermarkt, sportschool of botoxkliniek. En dat de nieuwe eigenaar wil meewerken aan een bestemming in de geest van waar het oorspronkelijk ooit voor is bedoeld. Het is geen geheim dat ook wij het pand graag willen kopen. Wilden kopen. De nieuwe eigenaar heeft kennelijk een prijs betaald die wij niet bereid waren te betalen. Daar zit de spanning. Maar ik hoop echt dat we iets voor elkaar gaan betekenen. Al de wethouder. De gemeente en de nieuwe eigenaar praat op korte termijn verder over de behoogde samenwerking. Wordt vervolgd. Zeker. Nou ja, we wachten het af en uh, kijken wat daarin gaat komen. In ieder geval uh, zit er weer bewegingen uh, in het uh, pand. Dat het uh, altijd uh, leeg blijft staan, is ook niks voor het uh, centrum van Zandvoort. Dankjewel, Richard, uh, even voor dat bericht. We gaan alweer nou op naar het uh, nieuws. En uh, weer van uh, drie uur. En daar nog uh, twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Van de week hoorde ik op de radio uh, bij ons hoorde ik deze plaat. En ik denk. Ik kan hem op de zaterdagmiddag natuurlijk ook wel weer eens gaan draaien voor jullie. Een lekkere gauwhaal van Rod Stewart. Hier is Passion.